Zit van der Linden met het NOS Journaal. De Syrische president Assad stuurt zijn leger naar het noorden van het land om de Turkse inval te stoppen. Dat meldt de Syrische Staatstelevisie zonder details te geven. Het lijkt erop dat de Koerdische troepen die het gebied in handen hadden, Assad en Rusland om hulp hebben gevraagd in de strijd tegen het Turkse leger. Daarover zou zijn onderhandeld op een Russische luchtmachtbasis in Syrië. Het Turkse leger trok woensdag Syrië binnen om de Koerdische strijders uit het grensgebied te verjagen. Dat gebeurde nadat de VS zijn troepen uit het grensgebied had weggehaald. Vandaag kondigde de VS aan zich helemaal uit het noorden van Syrië terug te trekken. Zoals verwacht heeft de Poolse regeringspartij de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens een exitpol kreeg de partij van premier Morawiecki vandaag bijna 44% van de stemmen. Hoeveel zetels dat oplevert is nog onduidelijk... maar de vorige keer kreeg de partij met minder stemmen een meerderheid in het parlement. De conservatieve regeringspartij is vooral populair op het platteland... vanwege de sociale toeslagen die gezinnen krijgen en de verlaging van de pensioenleeftijd. De oppositie maakt zich zorgen over de kosten van dat beleid... en waarschuwt dat Polen een harde klap zal krijgen als het economisch slechter gaat. Het Nederlands elftal is weer een stap dichter bij het EK gekomen door een 2-1 overwinning op Wit-Rusland. In de rust stond Oranje met 2-0 voor na twee doelpunten van uitblinker Wijnaldum. In de tweede helft ging het moeizaam en moest Nederland een tegendoelpunt incasseren. Door de krappe overwinning blijft Oranje aan kop in groep C. Een gelijkspel in Noord-Ierland is nu voldoende om een plaatsing voor het EK zeker te stellen. In dezelfde groep eindigde Estland-Duitsland in 0-3. En het weer? De laatste buien trekken naar het oosten weg. Minima vannacht rond de 12 graden. Morgen eerst motregen, later overwegend droog met mogelijk wat zon. Het wordt 14 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnandswaan bij de ANBB. Er staan op dit moment geen fiets. Je hoeft maar even niet op te letten en je bent net die ene persoon die in een mail.